Nieuws van 12 uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Slovenië is begonnen met de bouw van een hek langs de grens met Kroatië. Het hek is bedoeld om de instroom van vluchtelingen te reguleren. Slovenië dreigt al enkele weken een hek langs de grens te plaatsen, omdat het land zegt de toestroom van vluchtelingen niet aan te kunnen. In oktober plaatste Hongarije al een hek. Sindsdien zijn 180.000 vluchtelingen via Slovenië naar het westen gereisd. De politie heeft ongeveer 70 tips binnengekregen over een laserstraal... die vanuit de omgeving van Schiphol in de cockpit van vliegtuigen wordt geschenen. Gisteravond besteedde het tv-programma Opsporing Verzocht Aandacht aan de Zaak. Het schijnsel hindert het zicht van de piloten... en dat kan leiden tot moeilijkheden bij de landing. Drie mannen moeten 12 tot 14 jaar de gevangenis in... omdat ze vorig jaar in Velp een brandbom in hun huis hebben gegooid. Een Slovaakse man en vrouw die in het huis waren raakten levensgevaarlijk gewond. Een van de daders was ervan overtuigd dat zijn huis in de gaten werd gehouden door de Slovaak. Hij bedacht daarom het plan om een steen en een brandbom naar binnen te gooien. Voor de Turkse kust zijn veertien vluchtelingen verdronken, onder wie een aantal kinderen. Ze probeerden in een houten bootje Griekenland te bereiken. Het ongeluk voor de Turkse kust gebeurde aan de vooravond van een Europees-Afrikaanse top op Malta. Daar bespreken regeringsleiders hoe ze de oorzaken van het vluchtelingenprobleem kunnen bestrijden. Rotondes gaan meer op elkaar lijken. Minister Schultz vindt dat er nu te grote verschillen zijn. In Nederland zijn meer dan 3000 rotondes. Door de verschillen weten de weggebruikers nu vaak niet waar ze aan toe zijn. Ontwerpers van wegen moeten nu rekening houden met een aantal basis eisen... zodat de verkeersveiligheid wordt vergroot. Man bij het hond gaat verder op internet. Een actiecomité heeft via crowdfunding 99.000 euro verzameld... Dat is volgens het comité voldoende om ongeveer vier maanden lang items te maken voor internet. Een deel van de vroegere makers zal ook gaan meewerken aan het programma. Het weer is bewolkt en soms misert het nog wat. Het wordt een graad of 14. Morgenochtend weer af en toe zon en iets warmer. Maar vrijdag gaat het weer regenen en flink waaien. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Er staan momenteel...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 Goedemiddag luisteraars. 11 november 2015. Wederom tijd voor ZFM Luncht. U verwacht u, u natuurlijk de stem van mijn collega Ruud Janssen... maar die is helaas ziek en verhinderd. Dus uh, u gaat de komende twee uur weer luisteren... naar een non-stop uitzending van ZFM Luncht. Maar uiteraard wel rond de klok van half één... het gesprek met wethouder Gert-Jan Bluis... over de stand van zaken van de crisisopvang... van de vluchtelingen in Zandvoort. Want uh, naar verwachting zullen ze tegen een twee uur... Zandvoort vertrekken en onderweg gaan naar Heemskerk. Maar daarover natuurlijk live om half 1 meer. Tot die tijd en na die tijd. Non-stop CFM luncht. You.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 Miss. I tried to be the best. I guess I did it wrong. It's why. I tried to stay ahead, I tried to stay on top, I tried to play the part, but somehow I forgot.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 U ja, luistert naar een non-stop-uitzending van de CFM Luncht. Uh, zometeen na de volgende plaat. Hij is net gearriveerd, wethouder Gert-Jan Bluis. We geven hem even de tijd om even bij te komen met een kopje koffie. Want het zal wel razend druk zijn in Zandvoort. Want uh, ja, de geplande vertrek van de vluchtelingen staat uh, op het punt uh, ja, te gaan beginnen. Rond twee uur worden ze wellicht gaan ze vertrekken. Daarover en meer, daar gaan we naar met praten over met Gert-Jan Bluis. Na deze plaat. Welkom live vanuit de studio van ZFM aan de Tolweg 10A. Inmiddels is aangeschoven wethouder Gert Jan Bluis. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, het is, uh, nou, het is niet vijf voor twaalf. Het is nog anderhalf uur uh, te gaan nadat, uh, dan zal het vertrek aanstaande zijn van de vluchtelingen. Gisteren uh, hebben we tijdens de update uh, gesproken met Louis Hosman, de projectmanager van uh, het Gebeuren en die heeft een uitvoerig uh, relaas gehouden... wat natuurlijk ook al die updates zijn trouwens... terug te lezen op de gemeentelijke website, uh, luisteraars. Dus mocht u in het archief willen kijken... ga dan naar uh, de gemeentelijke website, naar actueel nieuws. Um... Eergisteren was, was jij nog te gast, Gert-Jan. En toen had je het over, we zijn druk bezig met een zorgvuldige, warme overdracht. Daar zijn we nog steeds mee bezig, wellicht. Ja, we, we zijn nu al bijna in de uitvoering. Gisteren is het natuurlijk uitgebreid contact geweest met, met de gemeente Heemskerk. Uh, daar hebben ook info-bijeenkomsten plaatsgevonden gisteren al. Dus daar hebben dus medewerkers van Heemskerk bij ons in de back-office meegedraaid... Om zo ook te zien wat het allemaal inhoudt. Zo hadden wij dat ook overgedragen gekregen van de andere gemeenten. Dus wat dat betreft, leer je van elkaar van hoe je dingen moet aanpakken. Dus aan de ene kant is het dus die warme overdracht naar de gemeente Heemskerk. Zodat de medewerkers in Heemskerk leren van wat wij ook geleerd hebben. En, en daarbij is ook heel belangrijk, natuurlijk, dat we dossiers overdragen. Van om welke mensen gaan het? Zijn er nog bijzonderheden met ziekte met ziekte dingen enzovoort? Zijn er, zijn er zieken? Nee, nee, nee. er zijn, er ja, er zijn, wel men, zijn er natuurlijk mensen die, die geestelijk wel af en toe in de war zijn. En mensen zijn verdrietig. Ja. Want er wordt ook constant is er contact met, met, met Syrië van, ja, met mensen. Maar sommige mensen zijn heel abrupt van elkaar gescheiden. En, en, en zijn, sommigen zijn nog zoekende. Dus er is natuurlijk wel een bepaalde geestelijke nood aanwezig. Dus daar moet aandacht voor zijn. En dat is ook per dag verschillend. Dus, dus, dus dat is belangrijk. Eh, als de bussen vertrekken, gaat er ook... Een, dat doet de Rode Kruis, die is constant bij ons aanwezig geweest. Wat dat betreft hebben die eigenlijk constant als organisatie... met al hun vrijwilligers, echt toppie, daar, daar hun werk gedaan. En met, met de bus gaan dus ook even een vrijwilliger van de Rode Kruis mee... om ook die overdracht waarschijnlijk dus ook weer aan andere Rode Kruis medewerkers... Over, de, in, over, over te dragen. Het is natuurlijk fantastisch dat je zo'n zo team... net zoals dat wij de vrijwillige brandweer hebben... is het Rode Kruis eigenlijk ook zo'n... zo'n organisatie die eigenlijk niet weg te denken denk is... uit een, uh, de maatschappij in Nederland. Wat wij normaal vinden allemaal, hè? Dat, ja. dat is het mooie. Wat ergens anders niet normaal is... is bij ons gewoon geregeld. Dus... Dus uh, veel te zeggen over onze democratie, maar het, het heeft ook zijn vruchten afgeplukt. Vind ik wel mooi. Is twee uur, uh, staat twee uur nog uh, als uh, vertrek, vertrektijd uh, gepland? Ja, half, nee, half drie. Half drie komen, gaan, de, gaan, de, gaan de in principe de bussen weg. Maar oké, okay, dat zal misschien nog met de. Gaan de eerste bussen weg, dus in, de, dan moeten natuurlijk alle spullen mee enzovoort. Dus uh, misschien gaat het wat langer duren, maar dat, dat zien we. We gaan niet overhaast te werk. Uh, nee. uh, er is natuurlijk ondertussen een hele warme band ontstaan tussen, tussen de, de vrijwilligers. En, en, en, en, en de vluchtelingen. Dus, dus ja, daar, daar zal wel een, een traantje gepinkt worden, denk ik. En uh, ja, de kinderen gaan mee. De band met kinderen is natuurlijk al heel snel heel groot. Maar ja, mensen hebben elkaar ook leren kennen natuurlijk in deze dagen. Dus, uh... Ja, klopt. Naarmate de tijd langer duurt dat ze verblijven... Krijg je natuurlijk meer, zou je meer van dit soort situaties kunnen, kunnen verwachten. En dat er, dat er contact blijft en vrienden, vriendenkringen ontstaan. Uh, daar komt dus nu een einde aan... Uh... Hoe zijn de vluchtelingen daaronder? Ja, die, die, die vinden het, ja, die vinden het uh, heel jammer. Maar aan de andere kant zijn, zijn ze ook dankbaar dat ze zo zijn opgevangen. En dat, dat heeft zich vertaald. Uh, op een gegeven moment werden wij als college uitgenodigd om uh, gisteravond rond uh, zes uur daar aanwezig te zijn. En uh, daar werd ons uh, dan een uh, cadeau en een bedank overhandigd in de vorm van een tweetal vlaggen. Uh, ja, het past er niet op één, hè? Niet op één, dus <laughs> op twee vlaggen. En er is één vlag dus uh, voor de sporthal. En een uh, ja. en, en andere vlag voor de gemeente. Omdat in de sporthal hebben Bart Jan en Kok. Ja, die hebben daar toch een uh, ziele zaligheid. Hè, want dat, dat, is, dat is hun gebouw en hun onderkomen. Ja, die hebben daar ook fantastisch werk verricht Dus die, die hebben namens uh, de groep ook uh, voor de sporthal een vlag gekregen. Die als blijvend uh, gedenken daar blijft. Met daar de helft van de naam op. En op de andere vlag zijn twee Zandvoortse vlaggen. Die, die is voor de gemeente Zandvoort. Nou, dat kunnen wij dus ook... Ja, dat is een blijvende herinnering... toch uh, aan deze, uh, deze toch, uh, ja, historisch uh, bijzondere... Uh, ja, stukje moment in Zandvoort... een aantal dagen dat we dit, uh, dit hebben mee mogen maken. Nou, en die warme overdracht... Ja, dit, voor de vrijwilligers betekent dat dus ook wat. Het is niet alleen voor de, voor de vluchtelingen... die gaan weer verder, die, die moeten afscheid nemen. Die worden goed opgevangen. Maar voor de vrijwilligers... die vallen dus ook in één in een gat. Dus, dus daar, ook daar... Gaan wij aandacht aan besteden in de nazorg. Ja, dus die moeten stoom kunnen afblazen. We willen ze ervaringen delen, elkaar bedanken. En daar zijn we nog mee bezig om daar wat voor te organiseren. Maar er is voor aanstaande vrijdag om tussen 10 en 11 uur is er al een eerste bijeenkomst in het museum gepland. Waar mensen bij elkaar kunnen komen vrijwilligers om na te praten en om die ervaring te delen. En, en, en nou, daar, daar, daar komt best nog wel wat los. En, en natuurlijk. Uh, dat, is, uh, ja, dat is goed om dat te doen. En, en, en, ja, je zegt het goed, die nazorg. Hè? Ik bedoel, als ja. je nou, dat, nou abrupt ze zijn op een gegeven moment... zijn ze vanmiddag dan vertrokken. En je zou daar geen aandacht meer aan schenken. Nee. Je gaf het al aan. Ja. Dan, dan vallen de vrijwilligers en ook alle andere betrokkenen... Ja. in één keer in een gat. En ja, en sommige mensen willen daar vangen. ook nog wat over kwijt. Hè? Dus ja. Er zullen ook dingen zijn... die niet naar tevredenheid van bepaalde mensen zijn gelopen. En ja, dan is er misschien geen tijd geweest... om dat met elkaar te bespreken. Nou, dan kan je dat na afloop... Ook nog goed bespreken. En wij kunnen ze dan ook bedanken voor de inzet. Want het is natuurlijk geweldig geweest. 200 vrijwilligers die zich ingezet hebben. Organisaties, Rode Kruis. Ja. Nou, het is allemaal top verlopen. En gisteren met Louis hadden we ook al begrepen. Er, zijn, er waren al genoeg koffers. Dus we hadden gisteren al een ja, oproep ja. gedaan van geen koffers meer. Dus dat is, ja, dat is ook allemaal geregeld. Dat is ook allemaal geregeld. In ieder geval een aanzet tot de, de nazorg al. Ja, ze, ze zijn nog niet eens weg. En je begint, maar ja. het, tra het traject loopt door. Even een andere tussenvraag. Uh, je hebt een soort draaiboek. Hebben jullie destijds van Tuberg ook een draaiboek gekregen? En dat draaiboek, dat, gaat dat nou door naar Heemsker? Ja, ja er, er, was, er was al een soort van standaard draaiboek voor, voor, voor, voor, voor crisisopvang. Hè? Want ja. er, daar zijn draaiboeken voor. Nou, dat, dat hebben ze in Tuberg. ook. En die ervaringen van Thurbergen zijn daar weer in meegenomen. En onze ervaringen gaan ook weer mee naar Heemskerk. Dus wat dat betreft ja, bouw, je, bouw, je, bouw je natuurlijk met elkaar wel, uh, wel iets op zo. En dus dus zo'n draaiboek gaat dan gewoon weer mee. En, en er zijn natuurlijk standaard draaiboeken, de, de, bepaalde zaken. Uh, er is een draa gewoon voor crisisopvang is een draaiboek. Je hebt verschillende ja. kolommen die ingezet worden voor de veiligheid, de politie, de brandweer, daar... De GGD, het uh, Rode Kruis. Uh, nou, daar zijn, daar zijn natuurlijk allemaal draaiboeken. Maar uiteindelijk ja, met, zonder mensen en zonder goede communicatie onderling... en dat het loopt, ja. werkt niks. Dus wat dat betreft komen er dan altijd de, de praktijkdingen bij. Let daarop, let daarop, regel dat goed. Nou, dat is, dat is heel belangrijk. Regel het wassen. Ja. En dat kwam natuurlijk direct uit de... Te bergen mee. En ze houden van shantycor en zingen. Dus dat, dan regelen wij ook een Chanticoor. Ja, dan je de, zitten de, ze in de, goed? de, de, de, de. Ja, ze En misschien hebben goed. ze in Heemskerk ook wel een Chanticoor. Dus gaan, die gaan ook weer zingen. Dus dat soort dingen. En houden rekening mee uh, rond het weekend. dat er ook iets is rond, rond euh, liturgie of iets, iets, iets. Nou, dat soort dingen neem je allemaal. Nee. Dat, zijn al, dat staat allemaal niet in die draaiboeken. Niet, dus dat zijn algemene draaiboeken. Ja, ja precies. Daar ja. hebben jullie gewoon uh, invulling aangegeven... Ja. met name de crisisopvang. Maar Kees, de, de, we zijn dan niet klaar... want nu, gaan de, nu moet het allemaal weer opgeruimd worden. Dus ja. ook, ook weer die, de medewerkers van de gemeente... worden allemaal weer extra ingezet. Die doen ook echt veel meer werk. En dan, dan zie je ook in ene dat iedereen... het is gewoon een team bij elkaar. En ook die medewerkers van de gemeente... zijn al echt complimenten aan onze medewerkers. Maar ook daar gaan weer vrijwilligers meehelpen. Dus, dus, dus eigenlijk zijn ze nog helemaal niet klaar. Nee, niet. Maar, maar, maar oké, okay, misschien dat dat ook een stukje van de nazorg... dat het, het weer afbouwen is. Ja, dat met z'n allen ook weer, ja, ja. weer terug naar... Ja, met, dus, weer, uh, terug, weer landen, om het zo maar ja, te zeggen. Ja, weer landen. En dan, uh, ja, dan, uh, dan gaat er misschien uh, morgenavond wel weer uh, gebed worden. In diezelfde sporthal. Dus, maar dat, dat, we dragen wel deze geschiedenis al straks met ons mee. Want uh, ja. oh, die sporthal daarvoor gebruikt... Uh, vanavond is er een sportraadvergadering. Die ja. kan dus niet daar. Nou, dat doen ze vanavond in de Kamer bij mij. Dan geef je zo'n mailtje. Ja, waar gaan we vergaderen? Is dat Dan doe je toch in de Kamer van de Wet aan? Nou, prima. Ook weer geregeld. Ja. En zo helpen we elkaar. Uh, wat gisteren ook even ter sprake kwam: de vluchtelingen gaan nu naar Heemskerk. Uh, de burgemeester van Heemskerk heeft het eigenlijk ook al een beetje aangegeven. Van het, het, uh, ik zeg het misschien wat verkeerd, maar het zou eens een keer op moeten houden met het crisisopvang voor deze mensen. Ja. En met name in deze regio. We hebben nu Zandvoort. Heemskerk. Regio Kennemerland. Maar dan is het voor de regio Kennemerland Zit de opvang erop? Ja, in principe. Kijk, wat, wat wij doen. Er is een uh, regionaal afgesproken. Dat wij in principe zeggen. Wij willen niet meer die crisisopvang. Als we opvang moeten regelen. Dan moeten we dat gewoon de tijdelijke noodopvang noemen ze dat. Dat is voor van, van, een, van een dag tot een, tot een half jaar. Dan moeten we dat gaan regelen. A. Ah, het is, het, het is beter voor de mensen. En, en B, het vraagt ook uiteindelijk toch een andere manier van aanpak... en, en veel meer continuïteit en veel meer rust. Dus de, vandaar dat dat gezegd is. Maar ja, ik denk als er op een gegeven moment... toch beroep weer wordt gedaan op noodopvang... Dat, dat er toch gemeentes ook in Noord-Holland zullen zijn... Ja, Noord die daarop maar, ik, in ik, moeten nou, inspringen. We hadden het gisteren over de regio ja, Kennenmaland. Ja, dus ja. Dat, dat, dat sluit niet, Noord-Holland ook nee. de, inclusief. Dus daar kan nog opvang zijn. Ja. Uh, maar de crisis, wat, wat crisisopvang betreft is voor regio Kennemerland ja. na Heemskerk... Ja, want wij op. zeggen van wij, gaan, wij willen een aantal plekken... willen we voor noodopvang inrichten... We zijn, ze zijn aan het kijken of voor AZC's, dus voor, ja, voor meer definitieve. Ja, definitieve oplossingen. En, en dan het, het traject is per gemeente kijken van ja, en hoeveel statushouders heb, heeft, hebben jullie ja. opgenomen. En hoe kunnen we dat eigenlijk dan allemaal weer doorplaatsen. En dat er meer rust komt op het vol. Maar dat hangt ook wel vanaf van de aanpak van het COA af, of die daar ja. toen in staat zijn. En tot nu toe is dat helaas niet helemaal... Gelukt, vandaar dat die crisisopvang ook is ontstaan. als ja, was nood, echte noodopvang. Ja. Ja, je had het over de status van de vluchtelingen. Tijdens een crisisopvang ga je daar niet uh, mee aan de gang... met de status van de vluchtelingen. Nee, nee, nee. Klopt. Dat is pas in het vervolg. Ja, precies, dat is het vervolgtraject. Dus, dus wat dat betreft ko komen ze ook eigenlijk niet verder. Hè? Dat is ook, dat, Na de hoe lang je daarin blijft... Ja. blijf je maar in, in, in heen en weer te worden gereden. Maar je komt ook niet verder in, in, in het systeem. Dus wat dat betreft is het ook goed dat het zo snel mogelijk... Bij de, ook op attenderen naar de COA. We willen geen crisisopvang meer. We willen nu naar andere manieren van opvang... zodat het uiteindelijk tot rust komt. Goed, duidelijk. Uh, terug naar de realiteit. Terug naar kwart voor één, 11 november. Uh, jij gaat zo waarschijnlijk wellicht ook richting sporthal? Ja, ik ga ook straks daarheen. Ik heb eerst nog wel wat andere dingen. Want het, het rest gaat ook gewoon door. Uh, goed, in principe uh, wijzigingen daar gelaten natuurlijk... Uh, spreken we met elkaar in die mogelijk morgen ja, ook nog morgen, rond, ja. rond half 1. Want dan kunnen we even uh, de, de, uh, na half 3, 11 ja. november, kunnen we daar ook nog even over praten. En de luisteraars erover informeren. Prima, bedankt. Goed. Verder geen, uh, geen... Nee, ik denk dat ik alles uh, vertelde. Dus vrijdag tussen 10 en 11 is de eerste bijeenkomst. Als of van 11 tot 12. 11 tot 12. Tot 10 van 10 tot 11. Van 10 tot 11. Van 10 tot 11 vrijdag. Ja. Okay. in het museum in Zandvoort. En dat is de eerste bijeenkomst. Prima, ja? perfect. We spreken elkaar. Oké. Okay.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 Maybe he's a mantra, keep your mind in trance It could be the silence in this mayhem But then again, I'll never love you like I can I'm gonna lay it down for you I tried to focus my attention